Ja, ik ben van lokale Omroep Goorlen. Goorlen is een plaatje hier verderop. Uh, ik wil even de stemming uh, peilen. Wat voor dag is dit voor jullie? Een topdag. Nog beter dan tien dagen Oosterdreek. Ja? ja. En wij, waarom? Omdat we echt de supporters zijn van de baling. En al jaren ook voor de damesvoetbal? Ja, absoluut. Allebei <laughs> samengevoetbal. Moeder en dochter. Echt waar? Oh. Ja, ja, ja. Waar zie je dan nog meer, hè? Ja, dat is niet vlug, nee. Nee. Maar wat uh, denken jullie uh, voor de kansen van België vanavond? Uh, want in Tilburg is het een, betaal, een speciale dag vandaag, hè? Heb je daar iets van vernomen? Nee. Nee. Een roze maandag. Oei. Weet je wat er inhoudt? Nee. Ja, dat is eigenlijk een dag dat homo's uh, ja, eigenlijk uh, in de bekendheid worden ja, ge dat gebracht ook, ja. en wordt die roze dag vandaag ook nog rood denken jullie? Het is te hopen van wel hè? Ja, Het <laughs> zou en, leuk zijn we ja, ja, samen en, doorgaan België en, als en als je, Nederland. Ja, en als je een voorspelling doet, uh, wat zouden jullie denken? Ik hoop 1-1, maar ik ben bang van dat Nederland gaat <laughs> Ja. En hebben jullie een leuk plaatsje hier? Ja ja ja. ja. Ja. Absoluut, ja. En nu hebben we nog vrienden die zitten in het dorp. Fendorp, ja, dus maar er, zijn, er zijn veel Belgen gekomen, hè? Ja, ja blijkbaar. En, hè? Volgens mij kleurt het dan. goed. Nog, het ja, goed. Volgens nou, ja. Mij kleurt het hier nog meer rood als rood? Uh, ja. ja. Nee, Maar het is een beetje thuiswedstrijd voor jullie, hè? Ja, ja absoluut. Ja, bij, ja. hè? Ja. Nou, geniet ervan in ieder geval. Ja, en dan. laten we hopen en zullen ze allebei doorgaan? Toi, toi. Okay, ja. dag. komen voor Jackie Groene. Jullie komen voor Jackie Groene? En die komt vanavond ook hè? Ja, die speelt mee hè, met Nederlands Elftal. Ja, Jackie Groene, ja, natuurlijk ja. ja. Dus daar komt hij voor. Ja. En bent u dan een beetje voor, uh, voor Nederlands Elftal of toch voor uh, België? Eigenlijk voor Jackie, maar we hebben nog wel voor België bij hè. Dus... Ja, ja. Dus eigenlijk uh, oranje-rood. Nee, nee ik, ben oranje, hè. ik ben oranje. Ja, maar ook wel iets rood zie ik. Ja, en zij is ook voor uh, Jackie Groen. En die, anderen, die gaan in het Belgisch vak zitten. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk een beetje thuiswedstrijd voor jullie. Dus. Ja, wij gaan in, uh, in het Nederlands vak zitten. En de rest gaat in het Belgisch vak zitten. Oh, oké. Okay. Nou, helemaal gescheiden. Cool. En wat, wat denkt u van de uitslag? Waar uh, zal het worden? Het is uh, België-Nederland. hè? Dus, uh... Ja, precies. Laten we daar vanuit gaan. We. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ja, denk je? Ja, uh. Maar gutsel zou zijn en gelijk spel, denk ik. Hij is voor België. Jij voor België? Nee, dat is voor België? Waar ja, denk jij? Ja. Ik altijd 1, 2. 1, 2? Voor België. Zijn er voor België of zijn er voor Jackie? Twee. Ja, elk maakt het niet uit. <laughs> maakt niet uit. Als dat ze allebei wel. maar doorgaan, hè? Ja, dat is toch. Zo dat dat meegen. Ja, precies. Nou. <laughs> Nee, prettige avond in wel. Ja, dankjewel. Okay. Ja. Uh, wat, wat denk je voor vanavond wat het gaat worden? Uh, ik denk dat het 1-2 voor Nederland gaat worden. 1-2 voor Nederland? Ja. Ja, je bent een beetje Vlaams, of niet? Ja. ja. En je hebt een oranje shirt? Ja. Echt waar? Oké. Okay. Waar ja. ben je altijd voor Nederland geweest? Uh, ja, vooral voor Shaki Groene. Voor Shaki Groene? Ja. Oh, dat hoorde ik net ook al, ja. Maar je, je denkt dat Nederland gaat winnen vanavond? Ja. ja. En uh, dadelijk met de tafelvoetbal, wie gaat er winnen? Nederland. Ook Nederland. Nou, zet hem op in ieder geval. Ja. Dankjewel. Ja.